7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal Syrië... uiteraard een aanval dreigt. Wat zijn de voetangels en klemmen? En onder andere oud-generaal Netto van de Luchtmacht... legt uit wat de valkuilen zijn. Hier is het nieuws in het NOS-journaal met Jan van de Put. Amerika is er niet op uit om in Syrië met een vergeldingsactie voor de mogelijke gifgasaanval het regime omver te werpen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending van het internationale verbod op het gebruik van chemische wapens, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Make a distinction here when it comes to this violation norm. It's not just a an incident that pertains only to Syria or to the region, it is violation volgens vice Joe Biden staat het onomstotelijk vast dat de Syrische regering achter de aanval zit. There is no doubt who is responsible for this heinous use of chemical weapons in Syria. The het Witte Huis publiceert waarschijnlijk nog deze week... een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten... over die aanval van vorige week op een buitenwijk van Damaskus. Daarbij kwamen honderden en mogelijk meer dan duizend burgers om het leven.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 De komende maand worden 10.000 jongeren aan een baan geholpen. Dat staat in een overeenkomst die vanochtend wordt gesloten... door Mirjam Sterk en uitzendorganisatie Randstad. Op CDA-Kamerlid Sterk werd in april door minister Ascher van Sociale Zaken benoemd tot ambassadeur jeugdwerkloosheid. Op dit moment zit 17 van de jongeren zonder werk. Dat zijn er 148.000. Randstad gaat bedrijven actief benaderen om jongeren in dienst te nemen. En jongeren krijgen onder meer sollicitatietrainingen. In het centrum van Hannover is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Bouwvakkers ontdekten de 500 kilo zware Amerikaanse bom gisterochtend. Tijden, tijdens werkzaamheden naast het Historisch Museum in de Oude Binnenstad. Het centrum van Hannover werd voor de ontmanteling ontruimd. en was nagenoeg leeg. De inwoners hadden daar begrip voor. Het is gevaarlijk, deswegen kan ik dat ook verstaan dat hier evacueerd wordt. Maar het is op jeden geval. Het is heel mooi die stad ohne mensen hier te zien, maar dan met zeer weinig mensen. Zo'n 9000 mensen moesten gisteren hun huis uit. Het zijn veilig kwam vannacht rond 4 uur. Alle journalisten in China moeten terug naar school. Ze krijgen dan opfriscursus marxisme. Dat is volgens de communistische partij nodig... om de ideologische eenheid te vergroten. Meer dan 300.000 verslaggevers, programmamakers en redacteuren... moeten minimaal twee dagen de schoolbanken in. De aankondiging volgt op een oproep van president Xi Jinping... tot meer eenheid in de berichtgeving. De organisatoren van de cursus Marxisme zeggen dat de media zijn veranderd. Journalisten zijn jonger en hun verslagen zijn ideologisch en politiek minder betrouwbaar, zeggen ze. Roger Federer is door naar de tweede ronde van het US Open. De Zwitser versloeg in New York de Slofleen Zlemnia. Novak Djokovic won eenvoudig van Ricardas Berankis uit Litouwen, de voormalig nummer één van de wereld bij de jeugd. Ook de Duitse Tommy Haas en de Tsjech Thomas Berdig zijn door naar de tweede ronde. De Nederlander Timo de Bakker is in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Spanjaard Andújar. Het weer nog geregeld zon vandaag, maar vanmiddag ook stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Ook morgen en vrijdag nog tamelijk zonnig en meest droog zomerweer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met uh, een handjevol korte files op de A7 van Horen naar Amsterdam... bij Weide Wormer, twee kilometer. Op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan, ook daar 2 kilometer. Ook twee kilometer op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle... bij Knopend Hattemaarbroek. En op de A59 van Osna-Zierichzee bij Knopend Zonzeel, 3 kilometer. John Bakker bij de ANWB, dankjewel.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Een KLM-piloot stapt vandaag naar de rechter. Hij wordt ziek van de lucht in de cockpit. Directeur Van der Heijden van Arkenvlei snapt dat wel, zei hij in mei. Er zijn ook gevallen bekend van vermoedelijke hoge concentraties van oliedamp... Zodat dat vliegers maar nauwelijks in staat waren om een vliegtuig te landen. Straks de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... die vindt zo'n rechtshang niet handig. Maar eerst uiteraard volop aandacht voor Syrië... en de dreigende aanval door Amerika in haar bondgenoten. De ja, Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry kwam al eerder met de stevige conclusie: Syrië heeft geefgas ingezet en daar moet een antwoord op komen. En ook de minister van defensie Chuck Hagel is daarvan overtuigd. Het leger is dan ook klaar om in actie te komen, zegt hij. The de deeper we get into this, it, it seems to me it's clear and clear that the government of Syria was responsible. The options are there. The United States Department of Defense is ready to carry out those options. We are ready to go like that.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 Ja, die Syrian Electronic Army, dat zouden hackers zijn die loyaal zijn aan Assad. Die inderdaad al die media, zeker de New York Times heeft zelfs een tijdje lam gelegen. Nou, wat die Syrian Electronic Army doet is, uh, ja, die, mensen die die sites aanklikken van die media, die sturen ze door naar websites over Syrië of over die hackers zelf. Dus, dus die Syrian Electronic Army, ze zijn er eigenlijk niet zozeer op uit om dus uh, ja, die, die kranten en die media om die te infecteren, maar om dus propaganda te maken voor zichzelf. En je ziet dan nu ook wel de grappen op Twitter. Nou, in ieder geval, de, de cyberwar is al gewonnen door de Syriërs. Dat zijn de grappen die je nu leest op, uh, op de sociale media. Wessel de Jong vanuit Washington. We praten verder met Steve Netto, voormalig Commodore-vlieger... generaal van de luchtmacht. Meneer Netto, goedemorgen. Uh, goedemorgen. We horen het net onze correspondent Wessel de Jong zeggen... dat uh, militaire adviseurs van Obama hem deze aanval, mogelijke aanval, ontraden... Um, hoe is dat met u? Vindt u het verstandig als Amerika in Syrië aan zou vallen? Uh, nou ja, we hebben op de eerste plaats natuurlijk al de geloofwaardigheid van Obama. Die heeft al veel eerder gezegd dat uh, indien er uh, weapons of mass destruction, hè, dus in dit geval gifgas, gebruikt uh, zou worden... Uh, dat dan de rode lijn overschreden werd... Mm -hmm. En eh, daarmee zou Obama zich ongeloofwaardig maken door nu eh, te doen alsof er niets aan de hand is. Ja, dat begrijp ik. Maar als we puur kijken naar het eh, militair-strategisch eh, aspect van zo'n aanval... is het dan verstandig om Syrië aan te vallen, meneer Netter? Uh, nou ja, militair strategisch. Uh, uh, wat uh, Amerika kan doen is net als uh, in uh, eind jaren 80 uh, tegen uh, Libië destijds... Uh, ...is een gevoelige klap uitdelen en daarmee een enorme waarschuwing achterlaten voor Assad. Van uh, je hebt dit één keer gedaan, uh, dit gebeurt nooit meer. Uh, om daar uh, in uh, een paar dagen tijd... Uh, dat uh, conflict wat al meer dan twee jaar aan de gang is in Syrië op te lossen, ja, dat is natuurlijk niet mogelijk. En is dan het meest logische middel uh, dat waar de laatste dagen het meest over gesproken wordt, de kruisraket? Uh, ja, zeker. Die Tomahawks, uh, he, onbemand. Uh, het is ook. Politiek gezien denk ik iets afstandelijker dan wanneer je gelijk met een luchtbombardement begint met bommenwerpers en straalvliegtuigen. Uh, en uh, we weten dat Rusland, uh, Poetin en maar ook China uh, beide uh, tegengestemd hebben in uh, de Verenigde Naties om daar als Verenigde Naties op te treden. Dus uh, ja... Uh, tomahawk-raketten, dat hebben we al eerder gezien... Uh, die zijn toch uh, iets afstandelijker... en daardoor met misschien politiek uh, iets meer acceptabel. Mm. Meneer Neto, wat zou u willen um, raken met zo'n tomahawk-raket? Wat zou u uh, Obama adviseren? Want zijn ze bijvoorbeeld precies? Want dan heb je natuurlijk ook nog het gevaar van... Um... Collateral damage. Ja, dat, die gevaar, komen. Uh, dat gevaar heb je altijd. Uh, dat is ook niet te vermijden. Er uh, uh, wordt daar tenslotte in dat land uh, verschrikkelijk gevochten. Uh, ja. Uh, de precisie van, uh, van die uh, tomahawks is eigenlijk alleen maar steeds beter geworden met de loop der tijd. Dus de precisie en de betrouwbaarheid van die kruisvluchtwapens, uh, daar kunnen we van uh, uitgaan dat dat uh, uh, ja, eigenlijk uh, altijd wel het doel uh, geraakt wordt. En, en wat zou Obama willen raken in Syrië? Zijn dat ja. vooral de plekken bij Damascus? Uh, nou ja, de plek bij Damascus uh, waar dat, dat gifgas is, uh, is uh, neergekomen in die buitenwijken, dat natuurlijk niet. Want daar bevinden zich uh, die uh, VN-inspecteurs op dit moment. Uh -huh. uh, en bovendien, dat is een gebied wat is aangevallen uh, door uh, hoogstvermoedelijk uh, de troepen van Assad zelf. Met, uh, met raketten die daar tientallen kilometers zijn. ...zijn afgeschoten op die bevolkingsgroepen eh, die, eh, laat ik zeggen, voor de rebellen zijn. Ja, ja dat, is de, de, dat is de hele, uh, uh, hoe noemen we dat, uh, laat ik zeggen, de oorzaak van, uh, van deze problematiek uh, geweest. Ja, toch meneer Netto, wil je dat allemaal nauwkeurig gaan raken... ...moet je ook informatie daar vanuit Syrië, vanaf de grond, hebben. Ja. Ja. Krijgsheren hebben al tegen Lekker Runderkamp gezegd gisteren, hoorden we dat dat met hun niet is overlegd. Is die informatie, dat denkt u? Nou, zeker. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, de, de Israëlische veiligheidsdienst, die wisselt gegevens uit met uh, Amerika. Die zijn voor wat betreft Syrië niet voor de poes, want uh, dat is een, uh, een uh, vijandig buurland... Uh, de CIA de mogen toch ook in staat achten om op de grond uh, mensen te hebben uh, die daar uh, de, de, ja, uh, weten wat er aan de hand is. Dus ik denk niet dat dit een beslissing is die zomaar op lichte gronden gemaakt gaat worden. En uh, bovendien is het zo dat we die rebellen... Uh, die hebben wat, eh, wat lichte wapens en wat ze dan nog veroverd hebben op Assad. Eh, maar eh, ze beschikken niet over eh, sofisticated systemen om een dergelijke gerichte aanval op verschillende plekken met gifgas te ondernemen. En ze beschikken ook niet over gifgaswapens. Die hebben ze gewoon niet. Goed. Meneer Netto, Steve Netto, voormalig generaal vlieger van de luchtmacht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag. Goeiemorgen. Verkeersinformatie dan, Jon Bakker. Er ja, staat allemaal nog niet zo gek veel voor. Vier korte files op de A7 richting Amsterdam. Bij wijde 2 kilometer. Vanuit Zaandam naar Amsterdam. Op de A8 bij Oossaan. Ook daar 2 kilometer. Nog een keer 2 kilometer op de A50. Van Apeldoorn naar Zwolle bij het Hattemerbroek. En ietsje langer is de file op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee bij het Zonzeel. 3 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. Een piloot van de KLM zegt ziek te zijn geworden door een zenuwgas dat TCP heet. Dat gas komt via de motor en de luchtverversing de cockpit binnen. Hij kan niet meer werken, zegt hij. En hij eist in kort geding tegen de KLM een onderzoek en ook doorbetaling van zijn salaris. Daar gaan we over praten met Steven Verhagen. Hij is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en zelf ook piloot. Meneer Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat kort geding? Wij vinden, name, wij vinden het met name voorbarig. Oh. Er is uh, nog geen uh, steekhoudend bewijs. Het zijn slechts mogelijke indicaties, maar is dat geenszins vast dat uh, dat te valt aan de TCP's die zich in de cabinelucht uh, van vliegtuigen bevindt. En wat wij dan vinden is dat je daar eerst een integraal wetenschappelijk onderzoek naar zou moeten doen. Dat kan je niet afwentelen op slechts één maatschappij of één overheid. Dat zou Europees breed moeten, met meerdere luchtvaartmaatschappijen, mm. met de vliegtuigbouwers die er natuurlijk ook bij horen. Uh, en onder toezicht of samen met, uh, met de overheden. Uit dat onderzoek volgen dan vervolgens uh, eventuele noodzakelijke maatregelen en daarop gebaseerde regelgeving. En die zou je dan vervolgens moeten gaan handhaven. Maar dit is uh, veel, te, veel te snel, uh, zeven mijls uh, als die al nodig zijn. Want nogmaals, er is nog geen steekhoudend bewijs. Ja, maar gaat het hier ook niet simpelweg, weg, meneer Verhagen... om een arbeidsconflict met, uh, van een individu met zijn werkgever? Uh, deze meneer kan niet meer werken. Uh, wil graag doorbetaling van zijn salaris. Ik kan me wel voorstellen dat hij naar de rechter stapt. Nou, er, zijn, er zijn meer vliegers die op enig moment niet meer kunnen werken, ook door een verscheidenheid aan, uh, aan klachten. En die dan op enige wijze proberen uh, toch ervoor, voor elkaar te krijgen dat ze ofwel doorbetaald krijgen of in een uh, soort arbeidsongeschiktheidspensioen uh, terechtkomen. Mm -hmm. En er zijn in heel veel gevallen ook heel aannemelijke redenen voor. Uh, in dit geval zijn er geen voldoende aanwijzingen, voldoende bewijzen dat het hierdoor veroorzaakt wordt. Maar er zijn wel, uh, dat loopt al heel lang. Er zijn verschillende conflicten geweest. Er worden ook onderzoeken aangekondigd. Waarom, waarom duurt dat zo lang? Het lijkt me toch niet zo moeilijk meten. Maar meten als zich heb je niks aan. Je kan in een vliegtuig gaan meten of het er is. Dan is het er wel of dan is het er niet. Dan is het er veel of dan is het er weinig. En dan is ook, uh, ook de vraag uh, hoe lang is bewust de piloot... Uh, vervolgens blootgesteld aan dat, uh, aan dat goedje. En vervolgens moet je dan gaan kijken of dat inderdaad volgens die wetenschappelijke benaderingen dan, uh, dan uh, enig effect uh, had moeten hebben. En dat dat ook de klacht is uh, die daardoor veroorzaakt wordt. U, u kunt zich voorstellen wellicht dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom een vlieger een bepaalde klacht uh, krijgt. Zoals? Nou, diverse klachten, men, uh, men kan zich op een bepaald moment echt niet lekker voelen... concentratieverlies hebben, slaapproblemen hebben. Ja. Dat hoeft niet aan TCP's te liggen. En daar gaat het hier in essentie om. Komt het nou door de TCP's in de lucht of komt het wellicht door andere zaken? Ja, maar Is ik, ik kan me wel voorstellen dat als je, als je je niet goed voelt... Uh, dat gaat dan om je gezondheid, dat je ongerust wordt. Uh, wat kunt u voor verkeersvliegers betekenen? Nou, daar zijn we het helemaal, uh, helemaal uh, eens in de zin van dat er onderzoek gedaan moet worden omdat er inderdaad natuurlijk wel enige ongerustheid zou kunnen ontstaan onder de mensen. Als men denkt, goh, die PCP's, die gifgassen die zitten in die cabinelucht. Mm -hmm. um, hoe schadelijk is dat voor mijzelf op de lange termijn? Nou, daar zijn onvoldoende aanwijzingen voor op dit moment dat het zo is. Alleen, wij vinden wel dat er onderzoek naar gedaan moet worden. Waar ja. dat wij ook in de politiek al, al diverse malen daartoe opgeroepen hebben. En daar is uh, on, in onlangs door uh, staatssecretaris Mansfeld aan toegezegd... Uh, dat zij dat gaat doen en in september met haar Nederlandse inzet uh, komt. Okay. Nou, daar, zullen, daar willen wij dan eerst op wachten. Wat ik eerder al aangaf, er moet een Europees brede benadering zijn hiervoor. Dit kun je niet afwentelen op één land of één maatschappij of twee maatschappijen. Daar is het veel te breed voor. In ja. de hele wereld Zelf... zou dit dan plaatsen, dat iedereen vliegt met dezelfde vliegtuig. Zelf was duizelig, misselijk geweest in de cockpit? Nee, niet dat ik mij, uh, niet dat ik mij herinner. Dat weet u niet meer. Nee, dat, dat zou misschien dan ook niet zo goed teken. kunnen zijn. Ja. Nee, nee, maar daar zijn dus ook niet. Uh, niet in, in bepaald, het aantal mensen wat hiermee uh, ook naar voren komt, ook bij onze vereniging, is echt op één hand te tellen op het enorme aantal uh, leden wat we hebben. Uh, en ook dat geeft aan dat het, uh, dat het, dat het probleem ook niet noopt tot een, tot, een, tot, een, tot, een, tot een grote ja, uh, noodmaatregel of tot een grote, uh, grote hele snelle actie daartoe. Okay. Steven Verhagen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en zelf ook piloot. Dank u wel. Hey. Ashley Monroe ze zong samen met Train Bruises. Vijf minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 150.000 jongeren in Nederland zitten thuis, zonder baan. En om die jongeren weer aan het werk te krijgen... is er een taskforce opgericht. En er is ook een ambassadeur. Die heet Mirjam Sterk. Mevrouw Sterk, goedemorgen. Goedemorgen. En vandaag uh, heeft u wat te vertellen he, over die jeugdwerkloosheid... Ja, zeker. En ik ga weer eerst even corrigeren, want het is maar de helft van de jongeren die thuis zitten. De andere helft die werkloos is, zit op school uh, en zoekt daarmee eigenlijk uiteindelijk wel een baan, vaak een leerbaan. En waar we het vandaag om ons om draaien, zijn de jongeren die net van de school af zijn gekomen, die vakantie hebben gehad, een fris diploma hebben en nu die arbeidsmarkt op willen. En daar willen we vandaag wat voor gaan doen. Ja, en wat gaat u doen, mevrouw Sterk? Nou, samen met Randstad uh, hebben we de ambitie opgepakt om binnen vijf weken 10.000 jongeren aan werk te helpen. Dat klinkt mooi. Hoe dan? Nou, dat gaan we doen. Ja, Randstad heeft natuurlijk een enorm netwerk in Nederland. Het heeft overal filialen zitten. Um, en wij zullen de jongeren aan gaan leveren. Ik heb natuurlijk contacten met werkgevers. Uh, ik heb zelf natuurlijk spreekt ontzettend veel uh, werkgevers. Uh, ik heb contacten met de wethouders. Die krijgen vandaag ook uh, de brieven uh, hierover. UWV, uh, andere En We willen gewoon met elkaar de schouders te onderzetten om te zorgen dat u, uh, mevrouw Sterk, mevrouw Sterk, u moet eventjes, eventjes bij het raam gaan staan, denk ik, want u valt helemaal weg. Dus de luisteraars krijgen niet mee wat u te vertellen heeft op dit moment? Ik zei dat uh, uh, op dit moment, en uh, Randstad natuurlijk contacten heeft ook met werkgevers. Zij kennen ook de jongeren. Uh, ja. We kennen eigenlijk allemaal de jongeren wel. Uh, maar we hebben werkgevers nodig waar deze jongeren aan het werk kunnen. Ik heb gesprek zelf veel werkgevers. Uh, we hebben de contacten met de gemeente, met het UWV. Uh, en al deze mensen zullen met elkaar de schouders om gaan zetten de komende tijd, deze vijf weken, om deze jongeren aan werk te helpen. En, en is er werk voor ze? Want uh, ja, de economie uh, heeft het zwaar op dit moment. Uh, bedrijven nemen niet zo schadig jongeren aan. Wat? wat... Wat, wat zijn concrete aanwijzingen dat er inderdaad 10.000 jongeren aan het werk geholpen kunnen worden? Nou, bijvoorbeeld vandaag zullen wij naar Eneco gaan. En Eneco heeft aangegeven dat zij jongeren aan het werk kunnen gaan helpen. We nemen jongeren mee. En Om wat jongeren voor banen, banen gaat het doen. dan, weet u dat? Nou, waar het gaat, zijn natuurlijk banen voor jongeren die net van school komen... die geen werkervaring hebben en die dus werkervaring op moeten gaan doen. Dat kunnen korte banen zijn, dat kunnen lange banen zijn... Uh, het gaat erom dat jongeren uh, op dit moment zich zus solliciteren. En ze merken gewoon dat omdat ze geen werkervaring hebben, ze er gewoon niet doorheen komen. Daar willen we eigenlijk met deze actie wat aan gaan doen. Maar mevrouw Sterk, u geeft dat zelf al aan. Uh, wat u dan vandaag gaat doen, is een beetje een onnatuurlijke situatie. Uh, wat gaat u ervoor zorgen? Wat gaat u eraan doen, zodat bedrijven zelf die jongeren gaan vinden zonder dat er zo'n actie nodig is? Ja, kijk, op dit moment uh, weten we natuurlijk gewoon dat het economisch niet goed gaat... en dat je dus acties moet doen die misschien normaliter niet nodig zouden moeten zijn. Dat is waar we vandaag mee aan de slag gaan. Ja. Uh, zolang er nog bedrijven zijn, als bijvoorbeeld een Burger King die naar mij toe komt, die zegt, ik heb duizend vacatures, help me alsjeblieft om die te vervullen, want het lukt me niet... heb ik nog steeds goede hoop dat we deze, ook deze 10.000 jongeren aan een goede plek kunnen gaan. Hoe, geven. hoe, vaak, gebe hoe vaak gebeurt u dat, mevrouw Sterk, dat zo'n werkgever naar u toe komt en zegt... luister eens, ik heb, uh, ik heb duizend vacatures? Nou, uh, duizend vacatures, dat is wel een hele uh, Daar was ik uh, blij door verrast, Maar het gebeurt mij bijna dagelijks dat ik werkgevers uh, binnenkrijg via de mail... die zeggen, ja, ik wil eigenlijk best wel een aantal plaatsen aanbieden. En uh, nou, deze mensen die gaan we me nu in contact brengen, natuurlijk ook met Randstad... om te zorgen dat daar ook jongeren aan het werk gaan. En overigens, als deze actie voorbij is, blijven we dat natuurlijk doen. Want dat is ook een van de, de ideeën achter mijn functie. Mirjam Sterk, ambassadeur bij Taskforce Jeugdwerkloosheid. Dank u wel.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 geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. D66 wilde dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Fractievoorzitter Pechtold zei bij Knevelen van der Brink dat delen van het akkoord tussen kabinet en sociale partners de hervorming van de arbeidsmarkt vertragen. Vooral de versoepeling van het ontslagrecht en de verkorting van de WW-duur moeten niet langer worden uitgesteld, zegt Pechtold.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 In het centrum van de Duitse stad Hannover is vannacht een vliegtuigbom... uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het centrum van de stad werd daarvoor ontruimd. Zo'n 9000 mensen moesten hun huis uit. Bouwvakkers ontdekten de 500 kilo zware Amerikaanse bom... gisterochtend tijdens werkzaamheden in de oude binnenstad van Hannover. En producten van zuivelbedrijf Fronterra in Nieuw-Zeeland... zijn niet besmet geweest met een bacterie die botulisme kan veroorzaken. Dat is de conclusie van een onderzoek door het ministerie van Industrie in Wellington. Begin deze maand legde Fronterra de productie stil... na berichten dat een pijpleiding van de fabriek was besmet met een gevaarlijke bacterie. En grote afnemers als Rusland, China en Sri Lanka... besloten daarop tot een invoerverbod voor melkproducten van Fronterra. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Een gebied met flinke wolkenvelden trekt vanochtend over het land, maar er valt geen regen uit. Her en der schijnt ook de zon, en langs de westkust en vooral ook in het noordwesten schijnt de zon zelfs volop. De wolkenvelden lossen in de loop van de dag voor een groot deel op, zodat op steeds meer plaatsen de zon geregeld gaat schijnen. Blijft ook vrijwel overal droog, slechts op een enkele plek weet de stapelwolk vanmiddag uit te groeien tot een bui. Temperaturen zijn redelijk vergelijkbaar met de afgelopen dagen. De meeste plaatsen worden de graad of 23. De wind komt uit het noordelijke richting en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Morgen en de dagen daarna zien we steeds vaker wolkenvelden over het land trekken. En die lossen ook steeds moeizamer op. Morgen nog wel een afwisseling van wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Daarbij temperaturen dan van 21 tot 24 graden. Blijft opnieuw droog. Vrijdag zijn de wolkenvelden hardnekkiger... en kan er vooral in de noordelijke provincies een enkele bui vallen. Ook zaterdag moeten we rekening houden met enkele buien... en de temperaturen liggen dan rond 20 of 21 graden. Hoe is het inmiddels op de weg, John Bakker. Ja, het valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Nog, uh, nog steeds maar zo'n 15 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam bij Ozaan 2 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... voor knooppunt Badhoeverdorp, 3 kilometer... Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij knoopend Hattemerbroek, ook daar drie kilometer. Ook drie kilometer op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. En op de A59 van naar zirikse bij knoopend Zonzeel, 2 kilometer. Dankjewel John. Aanhangers van de Syrische president Assad vluchten nu er oorlog dreigt. Over meer dan twee minuten horen we Lex Runderkamp vanuit Syrië.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We nemen u mee naar Syrië. Amerikanen, Fransen en Britten zijn er inmiddels zeker van. President Assad heeft chemische wapens ingezet tegen burgers. Een militair antwoord zal waarschijnlijk niet lang uitblijven, zo is de verwachting. Midden-Oosten verslaggever Lex Runderkamp is momenteel in Syrië. Um, Lex, het is natuurlijk bekend dat er extremistische bewegingen actief zijn in Syrië. Daar heb jij uh, meerdere keren verslag van gedaan. Waarvan sommige banden hebben met Al-Qaeda. Hoe reageren die op deze situatie? Um... Ja, op zichzelf, ik, ik, ik zit hier niet aan tafel met de mensen van al Qaeda natuurlijk. Maar de, ja, de groeperingen waar ik uh, contacten mee heb, die rebellen, hè, dus de commandanten... die hebben te maken met deze jongens. Omdat ze uh, in elkaars gebied opereren en ze met elkaar spreken. Dus via die lijn heb ik gehoord dat... Uh... Ik geloof dat wij het contact met Lex verloren hebben. Hebben. ja, er is geen contact op dit moment meer met Lex Runnenkamp in Syrië, helaas. We gaan uh, door naar de sport en proberen opnieuw contact te krijgen met Lex. Ja, Philip Koker, goedemorgen. Goedemorgen. Massa. Gaan we het eerst over voetbal hebben. De Champions League gisteravond: uh, Schalke 04, 04 door tegen Paok Saloniki. Huub Stevens uh, met Paok tegen zijn oude club en hij, uh, hij ging eruit. Purview hem niet zo goed. Nee, nee, Huub Stevens is weer boos. Hè? Niemand kan toch zo mooi boos zijn als Huub Stevens. Hij is het ook vaak, zijn ogen. Hij, hij is erg vaak, hij is, hij is 59 inmiddels. Je zou zeggen: Doe het toch wat rustig aan, jongen. Maar ja, zijn ogen kunnen nog steeds vuur spuwen als hij uh, toch uh, ja, onrecht meemaakt. In zijn ogen onrecht. En dat is het nogal snel. Maar. Uh, ja, gisteren was het dan... Uh, ja, hij, hij gokte een beetje op een 0-0. Hij wilde de hele wedstrijd blootleggen. Eh, Paul Ksaloniki, zijn nieuwe club... die hij sinds uh, december vorig jaar traint. Ja. Dat, uh, dat heeft dan uh, ge uh, genoeg aan een 0-0... na een 1-1 in Duitsland. Ja, uh, en en opeens ging het mis, hè? Ging het mis? Want uh, Huub Stevens dacht aan een hensbal. En daarna ging, werd er een goal gescoord door Schalke. Ging zijn hele plannetje de mist in. En hij bleef maar voeteren, bleef maar doorgaan. En er was ook nog een keer een Nederlandse scheidsrechter. Dus uh, Huub Stevens kon in het Limburg schelden. <lacht> en uiteindelijk. Uh, ja, in de rust uh, zei Björn Kuipers tegen mij... jij moet maar op de tribune uh, gaan zitten. Nou ja, op die tribune was plaats genoeg... want Pauk moest ook nog een keertje zonder publiek spelen... omdat supporters zich eerder hadden misdragen. Ja, <lacht> wat een sneeuwavond. Ja, uiteindelijk werd het 3-2 voor Schalke... en uh, ja. resteert er niet voor Huub. Uh, ik zei trouwens dat hij uh, sinds december vorig jaar Pauk trainde... Was niet in december vorig jaar werd hij ontslagen bij Schalke... omdat hij toen zes keer op rij niet won... Ja, en nu begint hij dus niet lekker bij Pauk. Nou, goed. We gaan eventjes naar... Uh, Arsenal is ook door naar de groepsfase. We gaan naar vanavond. PSV in Milaan tegen AC. Ik kan mij voorstellen dat dit nu al de wedstrijd van het seizoen is voor PSV. Kortom, het is een hele belangrijke wedstrijd. Ja, ga jij een beetje lekker de druk opvoeren? <lacht> probeert Filip <lacht> ja, okay. Cocu die in voorbereiding op dit duel de hele tijd de druk weg te nemen bij die jongens... dat ze lekker moeten gaan spelen en niet moeten denken aan het resultaat... en om rustig te blijven en om niet in te gaan op de intimidatie van die Italianen die er beslist had komen. Ja, natuurlijk is het een hele belangrijke wedstrijd. Het gaat ook om enorm veel geld. Het is ook al berekend. voor PSV gaat het om minimaal 15 miljoen euro... Dat ze gaan verdienen aan, aan startpremie, aan tv-gelden, aan recettes... en eventueel nog aan winstpremies, als ze daar naartoe komen. In die groepsfase van de Champions League. Voor Milan gaat het zelfs om 40 miljoen euro om en nabij. Omdat zij een veel grotere greep kunnen doen uit die tv-gelden. Er is nog eenmaal meer te verdienen daar. Dus uh, nou, inderdaad, het is een hele belangrijke wedstrijd. Zeker als je bekijkt dat uh, PSV 100 jaar bestaat, komend weekend... En uh, ja, dat feestje willen ze natuurlijk niet uh, opluisteren... als die sfeer helemaal in mineur is. Nee, precies. En Koku zegt, we gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Maakt PSV kat? Nou, normaal gesproken uh, niet. Uh, ze zijn gewoon nog niet zo ver. Hè. Uh, iedere analist zal je horen zeggen dat PSV onbevangen speelt, fris preelt. Uh, uh, uh, dat het ja, dat, dat zo heerlijk is om dit team weer te zien. Dat het chagrijn, ik heb het ook wel eens gezegd... dat het chagrijn van het vorige seizoen weg is... Mm. Maar, maar ja, je mag toch niet verwachten dat ze Milan daar even gaan verslaan. Maar, maar wie weet kunnen ze ineens verrassen. Ik, ik, ik geef ze 20% kans. Maar ja, dat is wel iets om, uh, om, om voor te vechten. Als, als ze, maar, eh, ze zullen waarschijnlijk wel een tegengoal gaan krijgen. Als ze dan maar niet uh, meteen uh, met, met, met hangende schoudertjes verder gaan. Dan, ja, dan moet het kunnen, hoor. We gaan het zien, Filip. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan daar met jou over praten. Uiteraard. Okay. Dank je wel. Hij twittert dat het ook een heel gedoe is met kabeltjes en schoteltjes. Lex Rundekamp, maar we hebben weer verbinding met Syrië. Um, Lex, je was aan het vertellen hoe er wordt gereageerd op de dreiging van Amerika... door de verschillende groeperingen. Ja, ik had geloof ik het laatste wat ik jullie gehoord hadden... was dat ik zei, ik zit zelf niet met al Qaeda natuurlijk aan nee. de tafel. Ja. De informatie die ik via van hun, uh, over hun kan vernemen... loopt natuurlijk via de, de brigades van het Vrije Syrische leger... die uh, de hele dag met de islamisten in het noorden ook uh, moeten spreken. Uh, de ironie is dat, ja, dat, ik geloof dat ik dat net al zei, maar dat je ook moet, moet realiseren dat met die aanval van, van het Westen... Uh, Al-Qaeda ja, ook een voordeel heeft. Want het, uh, we hebben namelijk een gezamenlijke vijand met Al-Qaeda... en dat uh, kennelijk is, Al is uh, Assad. In hoeverre hebben uh, opstandelingen eigenlijk contact met de Amerikanen... over die aanstaande militaire acties? Nou, ik weet in ieder geval, ik was hier al in mei dit jaar. Uh, en toen hoorde ik dat ja, verschillende commandanten van vrij grote brigades uh, werden uitgenodigd door de Amerikanen om naar, naar, naar Washington te komen. Om daar te komen praten over de voortgang van, van, de, van de, de opstand. Maar, hè, de, eh, sommige van hen hebben gedacht, daar ga ik naartoe. Mm. Dus er zijn een aantal leiders van grote brigades al, al lang in Amerika geweest. Dus daar zullen goede contacten zijn gelegd. Maar ik heb, ja, gisteren sprak ik een commandant... die toch ook een vrij grote groep onder zich heeft, een man of 13.000. En die was absoluut niet in contact geweest nog met de Amerikanen. En hij hoopte dat ze dat zelfs nog gingen doen. Zodat hij... Ja, Zoals hij zei, van, wij kennen hier elk stukje grond. Wij weten precies welke, waar de, de, de, de, de militairen van Assad hun voorraden hebben opgeslagen... waar ze hun, hun manier van oorlog voeren. Dus misschien die hoopte gebeld te worden. Ja. Lex, merk jij iets met, van een verandering in het land? Is er een soort van, van vacuüm misschien ontstaan... omdat iedereen nu gaat zitten wachten wat er gebeurt? Nou... Er verandert natuurlijk van alles ineens. Maar één ding wat ik wel heel zuur vind... is, is dat, dat blijkt dat op de plekken waar we de afgelopen dagen... met, met de hele wereld met z'n allen over naar gekeken hebben... de plek waar chemische wapens zouden zijn gebruikt... of zijn gebruikt volgens de Amerikanen... daar wordt heftiger gevochten op dit moment, uh, as we speak... Uh, dan, dan alle tijd uh, voor, hiervoor uh, de, uh, tijdens de revolutie. Dus in die plekken waar mensen al zoveel te lijden hebben gehad... Uh, wordt op dit moment is, is een hele zware frontlinie... We lezen allemaal berichten over uh, mensen die... Uh, dat Hezbollah zich op het vliegveld uh, bij Damaskus uh, zou gaan verschansen. Ook. En dat ze zich aan het, aan het verspreiden zijn naar de buitenranden van dat gebied. En er zijn militaire hoofdkwartieren worden leeggemaakt in Damaskus. Uh, er zijn families van uh, officieren met families gesignaleerd... op een vliegveld in Beirut. En uh, Maar ja, dus... dus er is van alles gaande en er wordt heel heftig gevochten. Maar, maar zie je ook, um, hoor je daar ook over dat, um, dat kan ik me voorstellen... bijvoorbeeld aanhangers van Assad um, ja, er toch voor kiezen nu om te vertrekken. Of um, in ieder geval ja, dat, veiligheid dat, dat, dat, te vinden. Nee, dat klopt. Uh, dat vertelde ik je net namelijk. Je zat niet aan <laughs> te luisteren vrees ik vanochtend. Even. Net als ik. Ook met één oog als ik maar naar mijn kabeltjes moet kijken. Uh, op het vliegveld van Beirut zijn een aantal families van hoge officieren... gezien uh, uh, met hun families die uh, uh, hoe dat? een vliegtuig hebben genomen en zijn vertrokken. Oké, okay, Maar, maar, maar dat, is, dat is de enige beweging die je hebt gezien. Je, je hoort niet van meer, van een grote stroom van aanhangers... Uh, die, het, die ervoor kiezen om te vertrekken. Uh, nou, ik hoor dus dat militairen in, in hun kerngebouwen... en op plekken waar het bekend is dat ze zitten... dat daar uh, beweging is. Dat ze dus uit vrees voor die aanvallen... kantoren in Damaskus aan het ontruimen zijn... Uh, het, uh, het vliegveld uh, bij Damaskus, althans het militaire deel daarvan... Dat ze daar naar de buitenkanten van het, uh, van het terrein gaan verplaatsen zijn. Omdat ze zich realiseren: ja, als we hier midden bij de, bij de, bij de verkeersstorens en zo blijven zitten, lopen we grote risico's. Dus de militairen zoeken dekking, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Lex Gunderkamp vanuit Syrië. Dankjewel, Lex. Dit is informatie bij de ANWB. John Bakker. Het stelt allemaal nog niet zo gek veel voor. Alles bij elkaar nog geen 15 kilometer. Eigenlijk maar één opvallende, op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij havens 4100. Er staat een file van 2 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Kwart voor acht. We gaan naar het Vredespaleis in Den Haag. Want dat bestaat vandaag 100 jaar. Op, op 28 augustus 1913 werd het Vredespaleis ingewijd. Het kon gebouwd worden dankzij een vorstelijke gift... van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie... en verrees in Den Haag op een terrein... dat door de Nederlandse regering werd geschonken. Het gebouw werd de zetel van het permanente Hof van Arbitrage. En na de Eerste Wereldoorlog tevens van het door de Volkenbond in het leven geroepen permanente Hof van Internationale Justitie, dat thans na de Tweede Wereldoorlog de naam Internationaal Gerechtshof draagt. In het Vredespaleis te Den Haag komen de leden van het Internationale Gerechtshof bijeen. Tijdens de eerste besloten zitting wordt uit hun midden als president gekozen Dr. Guerrero als vicepresident de Fransman professor Bas de en als gevier 4 de Noord-Hambro. Wat ook zijn resultaten zijn, het Internationale Hof van Justitie... werkt in ieder geval in een zeer fraaie omgeving. Duizenden mensen verbonden aan 160 internationale organisaties... werken er dagelijks aan een veiliger en rechtvaardiger wereld, zoals ze... Zelf zeggen. De Vering vindt plaats op een moment dat internationaal alle ogen gericht zijn op Syrië... en op de mogelijke militaire actie van de Verenigde Staten en bondgenoten... en natuurlijk ook de rol van de VN daarin. Over het belang van het uh, Vredespaleis praten we verder. Dat doen we met Nico Schrijver, hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit Leiden... en ook oud-bestuurslid van de Carnegie Stichting. De stichting die het Vredespaleis beheert. Meneer Schrijver, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zou u het Vredespaleis omschrijven? Hoe, hoe typeert u... Normaal gesproken, het Vredespaleis. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de wereld... om een uh, internationaal rechtelijk orgaan te hebben... waar staten uh, via juridische methoden hun geschillen kunnen beslechten. Uh, in het Vredespaleis wordt door dat internationale gerechtshof... ook regelmatig een uitleg gegeven over de toepassing... de inhoud en de toepassing van het internationale recht in die uitspraken in geschillen tussen staten... maar ook in adviezen aan internationale organisaties. En tevens is het natuurlijk een plaats van samenkomst... zoals we ook vandaag zien met heel wat ministers van buitenlandse zaken. En zoals u al zei, een hoofdonderwerp is dan uh, de kwestie Syrië... de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De opperbaas Ban Ki-moon is ook de hele dag aanwezig. Dus dat onderstreept nog eens dat ook Den Haag... een van de hoofdsteden van de Verenigde Naties is. Ja, maar als u Syrië noemt, meneer Schrijver, wat, wat voor rol zou het Vredespaleis dan kunnen spelen? Maar heel beperkt, hè? want het is ondenkbaar ja. dat de kwestie Syrië voor het internationaal gerechtshof of het permanente hof van arbitrage komt. Dus ja, hier vervult Den Haag zijn functie als plaats van samenkomst voor onderhandelingen eventueel, maar... We weten dat dit een hele complexe situatie is die niet uh, via de boeg van een rechtelijke instantie nu opgelost kan worden. Maar Lara zei het al, de 160 internationale organisaties werken daar aan een rechtvaardige wereld. Wordt daar wel gewerkt We Haag... aan, aan, aan een diplomatieke oplossing bijvoorbeeld voor Syrië? Dat wordt voortdurend geprobeerd. Uh, u, u weet dat eerst Kofi Annan uh, de vredesbemiddelaar was. Uh, daarna de oud-ondersecretaris-generaal Brahimi. In Den Haag hebben we natuurlijk ook andere organisaties. Waaronder die organisatie voor uh, het verbod uh, van de productie en handel in chemische wapens. Hè. Die, die inspecteurs in Syrië die hebben ook een directe link met zowel de Verenigde Naties... als de chemische wapensorganisatie in Den Haag. En ja, het zijn allemaal... Uh, verschillende radars die hopelijk goed scharnieren. Maar we weten natuurlijk ook dat de internationaal politieke organisatie uh, nog erg onvolledig is. Meneer Schrijver, is het ook niet een beetje pijnlijk dat juist nu weer duidelijk is geworden... dat uh, de VN, de VN Veiligheidsraad, uh, ook een verlamde organisatie is? Is het al tijd uh, om een bijzonder instituut zoals het Vredespaleis te bejubelen en het bestaan te vieren? Het, het is natuurlijk een goed moment om nog eens kritisch te kijken... hoe het beter kan in de toekomst, maar... Het Vredespaleis heeft op zich een rijke geschiedenis van internationale geschillenbeslechting, van ontwapeningsonderhandelingen. Zo heeft ook de Russische tsaar Nicolaas II het bedoeld hè, met die uh -huh. Haagse vredesconferenties in 1899 in Huis ten Bos, 1907 in de Ridderzaal. Dat er eigenlijk een permanent forum zou kunnen komen waar je al dit soort vraagstukken bes bespreekt. En er zijn best wel successen geboekt. De voorkomende oorlog spreekt natuurlijk nooit tot de Verbeelding, maar er zijn heel wat landsgrenzengeschillen, zeegrensgeschillen opgelost. Eh, doordat staten toch bereid zijn om naar die einduitspraken van het internationaal gerechtshof. nogmaals een hoofdorgaan van de Verenigde Naties, te luisteren. Er wordt er wel eens getwijfeld aan de slagvaardigheid van de Verenigde Naties. Want zoveel landen liggen er altijd wel een paar dwars. Er is altijd wel schampen over gedaan, over, de, over die slagkracht. Hoe is dat in Den Haag, als er inderdaad zoveel organisaties, zoveel landen moeten samenwerken? Nou ja, in Den Haag hebben we natuurlijk een internationaal gerechtshof... met vijftien uh, rechters. Vijf komen daarvan per definitie uit de vijf permanente grote mogendheden... die dus ook een zetel in de Veiligheidsraad hebben. Mm. En ja... Daar heb je wel eens dezelfde problemen... dat de Chinese en Russische rechters heel andere standpunten innemen... dan rechters van westerse landen... ook al zijn ze daar in hun onafhankelijke capaciteit. Dus ja, het is voetje voor voetje... werken aan een versterking van de internationale rechtsorde. Dat past ook heel erg bij Nederland. Dat is een eeuwenoude traditie, nu ook verankerd in onze grondwet... En het is allemaal niet volmaakt, maar ik geloof dat het een opdracht van Nederland is, ook in de geest van Hugo Grotius, om daar steeds aan te blijven werken. En ja, dat is een van de weinige paradepaardjes ook die misschien Nederland in zijn buitenlandse politiek kan hebben. Tja, hoe belangrijk is het dan nog? Hoe, hoe belangrijk is het voor Nederland? Ik denk dat het heel belangrijk is. Het zet Nederland toch op de kaart. Hè. Ban Ki-moon is vandaag in Den Haag. Dat zal in alle media naar voren komen. Er werken heel veel mensen in Den Haag. Het geeft een zekere internationale allure aan de stad Den Haag. En ja, wij dragen op deze manier ook een bescheiden steentje bij aan een meer vreedzame wereld. Hartelijk dank. We gaan het met u vieren. Onze verslaggever is er ook vanochtend. Die gaan we na negen uur horen. Dan is hij bij de officiële ontvangst. Meneer Schrijver, Nico Schrijver, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Agenten uit Roemenië gaan de Amsterdamse politie helpen bij de opsporing van Roemeense zakkenrollers. Burgemeester Van der Laan gaat dat, volgens de Telegraaf, vandaag bekendmaken. Politie in de hoofdstad bekijkt welke momenten de beste zijn om samen met de Roemeense collega's de jacht op de zakkenrollers te intensiveren. Het aantal gevallen van zakkenrollerij is in de hoofdstad toegenomen, enorm toegenomen zelfs. Gemiddeld worden er per week ongeveer 166 mensen slachtoffer. Hackers hebben de websites van de New York Times uh, en ook Twitter aangevallen. Het heeft een woordvoerder van Melbourne, IT Limited... het uh, bedrijf dat de data van beide websites beheert... het Amerikaanse persbureau Bloomberg bevestigd. Het zogeheten Syrische elektronische leger zit vermoedelijk achter de aanval. De groep, die de Syrische president Bashar al-Assad steunt... voert een cyberaanval uit op Melbourne IT Limited... en wist zo het verkeer naar de adressen NYTimes.com en Twitter.co.uk te verstoren. Sommige bezoekers kwamen hierdoor op pagina's van de Syrische groep terecht. Voor anderen waren de sites helemaal niet meer beschikbaar... En ook mochten medewerkers van de New York Times... tijdelijk geen e-mails met gevoelige informatie meer versturen. Van antidepressiva kun je agressief worden... hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen aangetoond. Ze onderzochten daarvoor een gedetineerde man. Bij hem werd een duidelijk significant verband aangetoond... tussen de inname van antidepressivum, paroxetine en agressief gedrag. De Volkskrant schrijft daarover. Het onderzoek werd verricht op last van het gerechtshof in Deelwarden. Het is voor het eerst dat rechters het verband lieten onderzoeken tussen het uh, verbruik, gebruik van antidepressivum en een uh, veroordeelde zijn extreme geweldsdelicten. De man schoot in 2008 zijn ex-vrouw, haar nieuwe partner, en dienstex-vrouw neer. Hij werd in verwarde toestand aangehouden door de politie en zegt zich het schietincident helemaal niet te kunnen herinneren. Hij werd veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. In de Verenigde Staten worden dergelijke moorden ook wel Prozac-killings genoemd. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs voeren morgen opnieuw actie. Op de A1 gaat dat gebeuren van de Lutte bij Oldenzaal, en dan in de richting van Almelo. RTV Oost meldt dat vanaf 4 uur drukkers met een snelheid van maximaal 60 km per uur naar Almelo zullen rijden. De vrachtwagenchauffeurs voeren actie tegen buitenlandse chauffeurs die hun werk overnemen. De chauffeurs hebben zich verenigd in actie in de transport. En dit is dan alweer hun negende actiedag. Op de voorpagina van de Telegraaf vinden we nog uh, een beeld van trainende PSV'ers. De jonge honden van PSV, schrijft de Telegraaf, bereiden zich in het uh, vermaarde San Siro voor op de confrontatie met AC Milan. We zien de spelers daar wat gekke en strekoefeningen doen en wat springoefeningen en sprintoefeningetjes. Bij een overwinning of een gelijkspel van 2-2 of meer doelpunten, plaatsen de club zich vanavond na vier seizoenen eindelijk weer voor de groepsfase van de Champions League. PSV-trainer Cocu kan een beroep doen op uh, Wijnaldum. Die is hersteld. U hoorde dat eerder ook bij Philip ook hier in het NOS Radio 1-journaal. Dan hadden we het al over slechte lucht in de cockpit. Dat moet nog worden aangetoond ja, dat is door wetenschappelijk onderzoek. Piloten klagen daarover. Daar praten we over door. doen we ook na acht uur.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 Ja, tuurlijk. Iedereen maakt zich zag. En ik heb daar familie zitten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.